12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Gerard Timmer, verantwoordelijk voor de tv-programmering van de publieke omroep. Ligt alvast een tipje van de sluier op van wat er in 2014 allemaal gaat gebeuren op NPO 1, 2 en 3. Verdere mediaforum met Annette Bierschel en Eshwet El Miloudi. Nu eerst het NOS Journaal, Jan van den Putten. Goedemiddag. Internationale politieactie tegen neonazies. Nederlandse natuur verzuurt, vermest, verdroogd en versnipperd. En het Bischoppelijk Paleis in Haarlem wordt een hotel. Er is zon, maar er zijn ook veel sluierwolken. Het wordt 20 tot 22 graden op het strand en in het binnenland 24 tot 28 graden. Morgen verdwijnt die bevolking, dan wordt het een zonnige en warme zomerdag. Vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm... maar vanaf zondag liggen de maxima weer rond of boven de 25 graden. De politie in Duitsland, Zwitserland en Nederland... hebben in een gezamenlijke actie diverse neonazies gearresteerd. Ook in Nederland is een arrestatie verricht. Robert Bas, uh, wat kun jij zeggen, uh, vertellen Robert, over deze politieactie? Nou, het is een actie in, die door de Duitse autoriteit is opgezet. Het zou gaan om een zogenaamd weerwolfcommando. Dat deze mannen samen zouden uh, hebben opgezet. Ik moet je eventjes uh, bijpraten, want het klopt niet dat de mensen zijn aangehouden. Zojuist horen wij dat er wel een aantal woningen is doorzocht... maar dat er geen houdingen zijn verricht. Er is wel een zestal verdachten. Twee in Zwitserland, uh, drie in Duitsland en één mogelijk in Nederland. En in Nederland is dus een woning in de omgeving van Den Haag doorzocht. En daar zijn ze eigenlijk nog op dit moment nog bezig, heb ik begrepen. Ja, waar zijn ze exact naar op zoek? Hoe weet je dat? Nou ja, deze mannen worden ervan verdacht door de Duitse justitie dat ze een zogenaamde weerwolfcommando zouden hebben willen opzetten. En dat weerwolfcommando, dan moet je je voorstellen dat is na de uh, oorlog, uh, toen de Duitsers uh, doorgaan al 1944 als oorlog zouden verliezen, is er een soort mythevorming ontstaan. Er zou een ondergrondse verzetsnetwerk komen van neonazies die dan de bezette zouden, uh, nou ja, zouden bestrijden. En dat, onder neonazies is dat nog steeds een begrip. En toen dan dit soort op die dan samen zeg maar, een soort verzetsgroep zouden willen zijn tegen de democratie, die zouden democratie willen omver willen werpen. Nou, daar gaat het qua in dit geval ook over. En wat is de de, de Nederlandse link? Nou, dat weten we niet helemaal zeker. We weten uh, zojuist we dat er inderdaad een woning in de omgeving van Den Haag is doorzocht. Uh, het zou een woning zijn waar een, een Duitser, een of andere Juren B, uh, regelmatig zou hebben verbleven of in ieder geval contacten zou hebben. Er zijn ze op zoek naar onder andere uh, wat ze noemen dan gegevensdragers, computers, USB-sticks en dergelijke. Uh, deze mannen zouden met elkaar met encryptie hebben gecommuniceerd via internet. En wat ze nu zoeken is bewijs. Uh, om die encryptie bijvoorbeeld te kunnen doorbreken. Maar ook gewoon berichten die ze wel open kunnen maken. Zodat ze kunnen vaststellen van wat deze mannen van plan waren. De Duitse justitie vermoedt dat de mannen van plan waren om geweld te gebruiken. Aanslagen te plegen. En daarvoor moeten ze wel bewijs hebben. Daarmee zijn ze ook nog niet aangehouden door verdachten. Dat bewijs is er nog niet. Maar daar zijn ze er wel naar op zoek. Ja, aanslagen in Duitsland. Ja, de, de, de groepering zou voor plan zijn geweest het politieke systeem in Duitsland weer te werpen. Dus daar kan je vanuit gaan dat de aanslagen in Duitsland gepleegd hadden moeten worden. Ja, dus ook in de omgeving van Den Haag een woning doorzocht. Robert Bas, dankjewel. Het gaat toch niet zo goed met de Nederlandse natuurgebieden. Twee derde van die gebieden kampt met verzuring, verdroging, vermesting of versnippering. En dat blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksinstelling Alterra van de Wageningen Universiteit. Wiege Wameling van Alterra. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar zit nou het grootste probleem? Uh, het grootste probleem zit hem in de stikstofdepositie, dus uh, dat wat van uh, landbouw en uh, ook van verkeer en ook deels wel industrie uh, in de lucht komt en dan vervolgens op natuurgebieden terecht komt, waardoor er va vaak al zeldzame plantensoorten verdwijnen. Ja, dat is die vermesting hè, waar dan over ja. gesproken wordt. En is het in, zo dat in het, in het ene gebied is vermesting, in het andere gebied is uh, verzuring of is het allemaal door elkaar? Nou, het is wel enigszins door elkaar, maar uh, vermesting vindt eigenlijk wel op twee derde van het oppervlak aan natuur in Nederland plaats. Uh, verzuring, dat probleem, is echt heel veel minder geworden. Maar verdroging vindt vaak in combinatie plaats met vermesting. Dus alle natte natuurgebieden in Nederland zijn zo'n beetje nog steeds verdroogd. Ja, en uh, wat zie je dan uh, dat dat moerasgebied bijvoorbeeld uh, inklinkt? Ja, moeras, nou, het droogt uit, dat zie je, hè, de waterstand daalt. En uh, als er heel veel veen is, kan dat uh, ook nog verdwijnen... Hè, omdat dat ja, afgebroken wordt door uh, micro-organismen. Dus dan, dan zakt het inderdaad in. Maar wat je ook ziet, is dat soorten die eigenlijk alleen maar voor kunnen komen... Uh, zoals bijvoorbeeld een aantal orchideeën onder natte omstandigheden... dat die dus verdwijnen. En dat is allemaal zeer tegen uh, wat Europa eigenlijk wil bereiken. Uh, is het ook makkelijk op te lossen allemaal? Nou, voor een deel wel. En er wordt ook wel aan gewerkt. Uh, bijvoorbeeld stikstof, uh, dat kun je aan de bron aanpakken... door uh, bijvoorbeeld uh, luchtwassers uh, bij stallen te plaatsen. Nou, dat gebeurt ook al, maar dat kan nog meer. En uh, wat ook veel gebeurt, is dat uh, grondwaterstand bij de natuurgebieden omhoog wordt gebracht. En dat kan uh, door dijkjes aan te leggen van klei... zodat het water daar binnen blijft en niet eruit kan lopen. Maar je kan soms ook uh, een heel gebied uh, bekijken met boeren en anderen erbij... of de grondwaterstand niet wat omhoog kan... Maar uiteindelijk moeten we inderdaad wel, voor de, tenminste voor de Natura 2000 gebieden, voldoen aan de eisen van Brussel. Ja, maar daar is dan weer geen geld voor. Uh, ja, ik snap dat dat uh, moeilijk is, maar uh, bijvoorbeeld voor die luchtwassers, dat uh, wordt al een flink aantal jaren gedaan en uh, dat gaat ook door, dus daar is wel wat geld voor. En uh, ook heel veel gebieden in uh, Nederland worden nog steeds aangepast, bijvoorbeeld het Wolseveen is uh, zeer in de Achterhoek, is zeer recent uh, zijn daar uh, maatregelen genomen en dammen geplaatst om het water daar beter vast te houden. Maar ja, dat het nou echt goed gaat, dat is dus nog niet zo, hoor ik u zeggen. Nou ja, we wachten die ontwikkelingen verder af. Wieger Wamelink van Alterra, dank u wel. In een museum in België zijn maandagnacht tientallen kunstwerken gestolen. Waaronder een schilderij van de Belgische schilder James Enzor. De totale waarde van die roof wordt geschat op 1,2 miljoen euro. Maar volgens deze Belgische deskundigen zijn de werken voor de dieven waardeloos die momenteel voorhanden zijn via gespecialiseerde databanken internet en publicaties in de pers en dergelijke, is het zo dat die stukken bijna onverkoopbaar zijn. Er zijn ook werken gestolen van de Vlaamse schilders Breugel de Jonge... en Adriaan Brouwer. En er is ook een doek verdwenen van de Nederlandse schilder Kees van Dongen. Volgens dat museum bij Uckel was de alarminstallatie in orde... en hebben de dieven razendsnel gewerkt. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Uh, en de achtergrond is dat hij uh, eerder een conflict had... met de gemeente over illegale kamerverhuur. Volgens de gemeente kost het afhandelen van alle brieven en bezwaarschriften... heel veel tijd en ook heel veel geld. In maart besliste de rechter dat die man twee jaar lang... maximaal tien brieven per maand naar de gemeente mag sturen. Maar daar trekt hij zich niks van aan. En inmiddels is de maximale dwangsom van 100.000 euro bereikt. Daarvan is overigens nog niks betaald. En ook eerder opgelegde dwangsommen heeft die man niet betaald. De Britse minister van Binnenlandse Zaken zal niet aanwezig zijn... bij de geboorte van de baby van prins William en Kate. Het was in Groot-Brittannië lange tijd de traditie... dat de minister de koninklijke bevalling bijwoonde. Om vast te stellen dat het echt een koninklijke baby was... en niet zomaar een kind. Zo werd koningin Elisabeth op 21 april 1926 geboren... in aanwezigheid van de minister. Nou, de minister die er nu zit, Theresa May, heeft in het parlement gezegd... dat zij er niet bij zal zijn als de baby van William en Kate wordt geboren. De Nederlandse topcrimineel Minka is in Libanon veroordeeld tot acht jaar cel... en een boete van omgerekend 50.000 euro... voor de smokkel van tientallen kilo's cocaïne. Dat meldde Libanese media. Volgens de Libanese autoriteiten ging het om een van de grootste drugsvangsten... uit de geschiedenis van het land. TGK was levenslange dwangarbeid geëist. Hij zat in Libanon omdat hij een relatie had met de dochter van een rijke zakenman. Sport. De Franse wielrenner Jean-Christophe Perrault is vanochtend onderuit gegaan... bij de verkenning van de individuele tijdrit in de Tour de France. De nummer 9 van het klassement heeft bij de valpartij zijn schouder bezeerd... en voor onderzoek is hij naar het ziekenhuis gebracht. Gio Lippens, uh, weet jij al of die nog gaat rijden vandaag, die tijdrit? Nee, daar hebben we nog geen idee van. Er wordt onderzoek gepleegd en uh, ja, er zal later op de dag zal duidelijk worden... of die wel of niet van start gaat. Maar het geeft wel even aan hoe gevaarlijk deze tijdrit is... omdat er twee serieuze klimmen in zitten van de tweede kat. Maar dus ook twee afdalingen. En vooral die eerste afdaling is nogal technisch. Die tweede afdaling loopt wat breder. En uiteindelijk komen ze dan hier op het vlakke aan bij de finishplaats Sorge. Maar het is dus een hele tijdrit. Afwachten dus of de nummer 8 van het klassement uiteindelijk van start zal gaan. We hebben wel zojuist de snelste tijd binnengekregen van de Nederlander. Van de Nederlands kampioen tijdrijden. Hij was het een beetje aan zijn stand verplicht. Maar hij heeft hard rondgereden hoor. Want hij is hier op de finish 1 minuut en 22 seconden sneller dan de nummer 22. Tot nu toe Stuart O'Grady. 1 minuut 48 seconden sneller dan de nummer 3 Marcel Kittel. Die namen, het zegt het al, de echte toppers zijn nog niet in actie gekomen. We hebben pas 29 man hier over de streep gehad. Waarbij ook een paar Nederlanders Tom Velers... verreweg de langzaamste tijd gereden. Tom Velers, die als ik kijk daar in die eindtijd... die uh, zit dan 7 minuten en 58 seconden achter lieve Wester Alleen uh, William Bonnet, een Fransman, die heeft nog langzamer gereden. Die is juist binnengekomen met 8 Minuten en 10 seconden achterstand op Liebe Westra. En dat gaat toch echt niet de snelste tijd zijn. Die tijd van Liebe Westra aan het einde van de middag. Als de echte kanonnen nog in actie moeten komen. We hebben natuurlijk nog een aantal Nederlanders al verder binnen gehad. Behalve Velers. Albert Timmer is binnen. Prima gereden hoor. Staat voorlopig nog zevende in dat tussenklassement. Dan hebben we Koen de Kort binnengehad, Boy van Poppel. En we hebben ook Tom Lezer binnen gehad. Die drie die ontlopen elkaar niet veel. Maar wat aardig is, Tom Lezer rijdt natuurlijk voor de Belkinploeg. De ploeg van Bauke Mollema en en hij heeft dus een beetje kunnen verkennen voor zijn ploegmaten... hoe dat er nou echt bij ligt, die tijdrit, als je echt op snelheid rijdt. Tom Leeser vertelt hoe het ging. Ja, op zich niet slecht, maar het was wel, uh, het was wel een heftig parcours. Vooral uh, de eerste klim is heel onregelmatig. En de tweede, uh, tweede ook. Alleen vooral uh, het begin en het eind is wat regelmatiger en wat, vla, wat minder stijl. Maar uh, hele technische afdaling, de eerste ook... Dus uh, het is toch wel, een, uh, toch, toch wel een bijzonder parcours. Dat heb ik nooit eerder, uh, nou, ja, nooit eerder gedaan. En zoiets zie je ook niet zo heel vaak in het wielrennen eigenlijk. Ja, Tom Lezer is dat. Dan zitten we natuurlijk te wachten op Mollema en uh, Laurens ten Dam. Hoe laat komen die? Ja, die komen pas later in actie hoor. 16 uur 18, Laurens ten zijn starttijd. 16 uur 30, de starttijd van Bouke Mollema. Daarvoor krijgen we ook nog Robert Geesink. Die startt om 13 minuten over 3. Wout Pols om 6 minuten, 5 minuten over 3 moet ik zeggen. En dan hebben we ook nog Bram Tanking en Tom Dumoulin. Dat zijn de mannen die allemaal dus na 2 uur vanmiddag starten. Dus bij de, laten we zeggen, de hogere helft van het algemeen klassement. Maar wat voorspeld wordt hier, dat is dat het tussen 4 en 6 gaat onweren. Dat er een noodweer losbarst. En dat gaat gaat ongetwijfeld de tijden beïnvloeden. Ga er maar vanuit dat alle toppers, de top 20 in het klassement... dat die allemaal onder die slechte omstandigheden moeten rijden. En dan ben ik benieuwd wat er straks gebeurt... als ze allemaal hier over de streep zijn. Allemaal in de tijd van Radio Tour de France ook. Komt dat weer aardig uit. Gio Lippens, dankjewel. Het is 13 over 12 nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Bij een internationale politieactie tegen neonazies... is ook in Nederland een inval gedaan in de omgeving van Den Haag. De Nederlandse natuur is verzuurd, vermest, verdroogd en versnipperd... zegt onderzoeksinstituut Altera. En de Nederlandse topcrimineel Minka... heeft in Libanon acht jaar cel gekregen voor drugsmokkel. Einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Nieuw, de Citroën online dealer deals. Dat zijn de beste online deals met de offline service... die je gewend bent van de Citroën dealer.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 En CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, My America. Dat is een documentaire serie van Amerika-correspondent Michiel Vos. Die begint vanavond bij de VRT. We gaan zometeen even contact met hem zoeken in het mediaforum. Annette Birschel, correspondent voor Duitse media in Nederland. En KRO-presentator Esuet L. Miludi. En het gaat onder meer over CNN. Dat tv-station zendt de hele week reportages uit van een vanuit een speciaal zorgcentrum. Het is een zorgcentrum voor dementerenden in Weesp, de Wijk geheten. Volgens CNN krijgen media vrijwel geen toegang tot die instelling. All this week we've been bringing you stories from a special village in the Netherlands. Uh, the private gated community of Hoggewee rarely grants access to the media, but CNN was allowed in. Om een glimpse at its unconventional approach to a difficult condition. Nou, we horen zo meteen wel even of het echt zo is dat CNN daar exclusief is. Of dat er misschien ook wel andere mediavertegenwoordigers al geweest zijn. In de nationale nieuwsquiz straks Stefan Houtkamp en die komt uit Ede. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De tv-programmering voor 2014 is rond en door de bazen ook goedgekeurd. En de miljoenen bezuinigingen laten wel degelijk hun sporen na. Gerard Timmer is bij de NPO verantwoordelijk voor de tv-programmering en is hier. Hartelijk welkom. Ja. Hallo. Wat gaan we merken van die bezuinigingen? Nou, allereerst denk ik goed om te zeggen dat in 2014 het eerste jaar dus is. En dat zal om de bij 19 miljoen euro zijn. Dus dat is een behoorlijke hap uit, uit de programmering van de publieke omroep. Uh, we hebben ervoor gekozen die bezuiniging zoveel uh, als mogelijk... eerst op Nederland 1, 2 en 3 een plek te geven... en de kinderprogrammering zoveel als mogelijk te ontzien sluit ook heel erg aan bij de speerpunten van de, van de publieke omroep. En daarnaast zullen wij uh, uh, zeg maar, langer lopende series gaan uitzenden. We zullen ook uh, meer gaan aankopen, zowel fictie als non-fictie. En uh, minder uh, eenmalige dingen, we gaan er minder in amusement... Uh, minder human interest uh, programma's. En dat zijn zo ongeveer de hoofdlijnen van de bezuinigingen. En wat gaan de kijkers uh, verder nog merken... behalve dus dat, er, uh, dat deze dingen worden doorgevoerd? Nou, dan kom je al snel... Op op de belangrijke slagen, dus de, de meest zichtbare, is denk ik de verhuizing van de wereld draait door van Nederland 3 naar Nederland 1. Uh, daarmee vinden wij het belangrijk ook om zeven uur te zijn... als de kijker net thuis komt, uh, dat je het gevoel krijgt van de, van de dag. Polsslag van de dag, zoals we dat noemen. Stelt ons ook in staat om op Nederland 3... Uh, dagelijks drama voor jongeren te gaan ontwikkelen. Uh, daarmee hebben we volgens mij een mooiere vooravond... Uh, met een bredere spreiding voor meer mensen. Dus dat vinden we van belang. Uh, Nederland 2 zal een uh, verdiepender profiel gaan krijgen. Uh, dus Nederland 1 is vooral echt op de actualiteit. Nederland 2 zal echt meer op de verdiepingen gaan zitten... Wat dat dat wij uh, de documentaire naar primetime gaan verplaatsen. En dat is hoe laat? Op maandagavond doen we dat uh, om negen uur, op Nederland 2. Dus niet meer tegen de randen van de nacht? Daar blijven ook documentairen staan. Alleen, dit is een hele belangrijke beweging. In het verleden was er geen structurele plek op primetime voor de documentaire. Dat doen we nu wel. Uh, daarnaast zal het ook zo zijn dat we om half negen dagelijks een interviewprogramma krijgen. Let op, geen talkshow, maar een interviewprogramma met Sven Kokkelman de ene dag en Eva Jinek de andere dag. Waarbij 25 minuten lang één gast wordt, uh, wordt geïnterviewd. Um, uh, uh, dus daar zit vooral heel erg de, de verdiepingslag in. Um, op Nederland, uh, Nederland 2 is dat. En, uh, en we gaan heel veel mooie nieuwe dramaproducties uitzenden. Dus uh, we blijven ook heel dicht bij de gekozen speerpunten... Uh, die voor ons van belang wow. zijn... Um, Zoals documentaires, euh, zoals drama, okay, zoals dus, kinderprogrammering. Dus één is uh, actualiteiten, zeg je. Twee is uh, verdieping. En drie is jongeren en innovatie. Ja, dat, sowieso, dat zijn sowieso de profielen van de netten. En we proberen daarnaast ook heel dichtbij die gekozen speerpunten te blijven. Uh, kinderprogrammering, journalistiek, ja. uh, drama, documentaire en evenementen. Maar laten we niet vergeten, 2014 is ook een heel mooi evenementenjaar... met de Olympische Winterspelen in februari... En uh, in de zomer het WK voetbal. Nou, maar goed, ik, de titels als Spoorloos, Boerzoekvrouw, Hello Goodbye... Heel Holland Bakt, Muziekfeest op het plein, Kijkcijferkanonnen... waar worden die dan geplaatst? Nee, dat, dat, dat zijn programma's die, die verdwijnen niet. Uh, we hebben wel gezegd dat we stoppen met groot zaterdagavond amusement. Maar die komen op één, zeg maar, dat deze titels? Dat zijn die titels die, uh, als ik het even zo snel meeluister, uh, die zitten op Nederland één. Uh, dus daar uh, uh, gaan we in beginsel ook gewoon mee door. Maar we stoppen wel met groot amusement. Dus laten we zeggen, een programma als Strictly Condensing... dat ga je in de toekomst niet meer terugzien bij de publieke omroep. Nee, Meer uh, onderzoeksjournalistiek ook, begrijp ik. Uh, die documentaires, maar dat kost ook allemaal geld. Drama, hoor ik je zeggen, kost een hoop geld. Natuurlijk, het kost geld. En uh, televisie maken, dat kost ook gewoon geld. Alleen we gaan die accenten wel verleggen. Uh, die onderzoeksjournalistiek daar uh, gaan we een structureel slot voor inrichten... op de woensdagavond. Dat zijn allemaal dingen die heel dicht... Horen bij de kerntaak van de publieke omroep. En daarmee denken we dat we ook een, uh, een nog onderscheidendere positie in kunnen nemen ten opzichte van al het andere mediaaanbod. En er komen allerlei concurrenten bij: hè? Fox uh, gaat met eigen zender beginnen. Netflix komt uh, naar Nederland. Ja, ja nee, dat zei ik. Voor Fox is niet zo, nog niet zo heel veel bekend, uh, want uh, die willen ook een general interest zender gaan maken, zoals dat zeggen, voor de kijker. Uh, maar er is niet zo heel erg van bekend wat, daar, uh, wat daarop uitgezonden gaat worden. Maar van belang is wel dat juist dan die onderscheidende positie... die we voor 2014 al heel uh, krachtig inzetten... dat we die overeind houden met veel eigen product. We zenden al 85% uh, van alle programma's die we bij de publieke omroep uitzenden... die komen van eigen bodem. En ik denk dat dat in de toekomst echt het allerbelangrijkste zal zijn. Dat we ons niet te veel verlaten tot datgene wat er in het buitenland allemaal te koop is. Maar ook heel erg kijken wat voor Nederland van belang is. Ja, Gerard, nou dat je zelf net zegt Nederland 1, 2 en 3... Ik dacht dat dat we het NPO 1, 2 en 3 gingen noemen. Daar horen we al een tijdje niks meer over. Gaat dat nog steeds door? Nou, we hebben de eerste slag is nu uh, uh, geslagen, zal ik maar zeggen. Door de introductie van NPO.nl. En uh, vervolgens gaan we langs de lijn van uh, zorgvuldigheid... Uh, zetten we de volgende stappen. Uh, voor 2014 uh, praten wij inderdaad nu nog over Nederland 1, Nederland 2 Nederland 3. Maar NPO.nl is wel de eerste voorbode. Oké, okay, maar dat NPO dat, dat komt dus pas na het komende nieuwe seizoen. zeg maar, Na, na januari 2014. Ja, oké, okay, ja. duidelijk. Uh, dankjewel. Gerard Timmer was dat, directeur tv-programmering bij de NPO. Straks in het mediaforum gaan we het er uitgebreid over doorspreken. De Amerikaanse zender CNN was dus op bezoek in Wees of All Places. De tv-zender schenkt deze week elke dag aandacht aan de woongemeenschap De Hogewijk in die plaats. In die gemeenschap kunnen dementerende ouderen leven in een natuurlijke woonomgeving... zoals ze gewend waren, maar met de bescherming van een verpleeghuis. De Hogewijk krijgt vaker verzoeken van internationale media, zegt woordvoerder Sanne van der Graaf. Nou, wij worden al sinds een aantal jaren benaderd door met name televisie. En dat varieert van uh, Japanse televisie, Braziliaanse ploeg, uh, Australische ploeg, BBC en dus recent uh, door CNN... En die hebben al een, uh, een jaar geleden een uh, verzoek ingediend en uiteindelijk zijn we daaraan toegekomen. Volgens CNN is hun reportage uniek omdat er bijna nooit media in de Hoge Wijk worden toegelaten. Volgens Van de Geest valt dat wel mee, maar er is wel een strenge selectie voor de aanvragen. CNN is door de selectie heen gekomen, uh, BBC uh, heeft een integere documentaire gemaakt waarin alle facetten van... Uh, hoe wij werken wordt uitgebeeld en uh, de Australische televisie heeft het op tweeluik opgenomen. Op uh, Seven Network, uh, vorig jaar opgenomen en vorige maand uitgezonden. Dus het lijkt alsof het opeens een, een spurt is, maar uh, dingen hebben we ook op de plank gelegen. Programma's over de Hoge Wijk zijn deze week nog te zien op CNN onder de titel Untold Stories Dementia Village. De KRO lanceert Spoorloos Magazine. Het blad is gebaseerd op het programma Spoorloos. Presentator Dirk Bolt deelt komende maandag... het eerste nummer van het blad uit in vertrekhal 1 op Schiphol. Het magazine is volgens de omroep opgezet... voor de verhalen die voortkomen uit de ontmoetingen in het programma. En in het blad komt ook nog ruimte voor verhalen... uit KRO's programma's Memories en De Reunie. Vanavond zendt Canvas het eerste deel uit van de documentaire serie My America. Amerika-correspondent Michiel Vos, die bij ons ook vaak te horen is... die blikt terug op de tien jaar dat hij nu in Amerika woont. Hij vraagt zich in het programma af of hij al een echte Amerikaan is geworden. Michiel, goedemiddag. Goedemiddag. Normaal gesproken zit jij in New York. Je bent nu in Californië. We spreken jou dus eigenlijk in het hols van de nacht daar bij jou. Ja. Wat doe je daar? Ik ben, hier, ik ben hier beland voor de laatste uh, filmdag die ik heb doorgebracht voor My America. Dat was een week geleden of tien dagen geleden. Waarin ik uh, me afvroeg of ik als Europeaan wel een echte mening kan hebben over alle schietpartijen in Amerika... en over de gun, de gun issue. Zeker na uh, het, het, het drama op de school in Connecticut... waar twintig uh, kinderen werden doodgeschoten, even oud als mijn kinderen... vroeg ik me in een van die afleveringen af, en daar moest ik voor filmen... of ik als Europeaan, ja, wij praten daar misschien wel makkelijk over... maar wij weten natuurlijk, althans ik als Nederlander... had eigenlijk nog nooit een vuurwapen geschoten. Ik, ik ken mensen niet met vuurwapens. En in Amerika is dat veel gewoner. Dus ik heb toen een congreslid, een bevriend congreslid... een, een lid van het Huis van Afgevaardigden benaderd en gevraagd... kan ik met jou... Uh, een keer gaan schieten. Want jij bent iemand die uh, weliswaar democraat is, maar toch pro-gun. Weet je wel? Iemand die dus voor ja. het Second Amendment is, voor het recht op wapenbezit. En dat hebben we toen gedaan. En dat hebben we gedaan in Californië. En dat heb ik nog in de laatste aflevering weten te poppen. Die dus over een paar weken op televisie verschijnt. Dus niet, alleen, be niet alleen beelden schieten, maar ook uh, in het echt schieten. En dat zien ja, we Ja, dat niet... is een beetje flauw, inderdaad. Ja. Maar, inderdaad. Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Hey, het klinkt heel Amerikaans: hè. een documentaire maken over jezelf. Ja, daar moet je wel mee opletten. Ik, ik kijk weliswaar naar mijn Amerika. Wat natuurlijk anders is dan bijvoorbeeld jouw Amerika. Of iemand anders Amerika. Maar ik doe dat gelukkig wel door de ogen van anderen. Dus ik gebruik daar als het ware anderen van die over hun Amerika vertellen. Ik, ik ben niet alleen zelf aan het woord. Dat zou uh, heel vervelend zijn. En ook veel te veel over mezelf. Maar het is wel zo dat Amerika clichématig een idee is. En niet alleen een land. En dat vormt daar vorm je een beetje je eigen weg in, je eigen pad. En zeker als immigrant moet je jezelf ten dele opnieuw uitvinden. En dat komt met een soort eigen blik en een eigen weg in Amerika. En dat laat ik me uitleggen weliswaar door anderen. Maar dan moet je het wel over jezelf hebben. Je kunt het niet helemaal uit de hmm. weg gaan. En daarbij vond Canvas, bij VRT heb ik gesproken met de, het hoofd van Canvas... en die zei, ik vind juist die persoonlijke aanpak wel leuk. Kun je daar iets mee? Hoe ver wil je daarin gaan? Ik heb ook oud materiaal gebruikt, wat mijn vrouw... Uh, mijn vrouw Alexandra, maakt al heel haar leven filmpjes, en die heeft veel van mijn gang naar het Amerikaanschap gefilmd, en dat heb ik gebruikt. Kijk aan, je, je spreekt ook met bekende immigranten. Uh, Eén uh, daarvan is onze eigen Paul Verhoeven, de filmregisseur. Even een kort fragmentje. In Los Angeles vraag ik Paul om advies hoe van Amerika mijn Amerika te maken. There's only one thing you have to do if you want to go to the United States and fit in. That is go with the flow. Don't try, you be yourself. <laughs> Follow the stream. Don't resist the stream. Don't try to be different. Don't try to make your own point. Especially don't try to make your European point. Hij praat nog wel steeds mooi Europees-Engels, dat is wel mooi hè, Verhoeven zat er toen naast, dus dat was, in, dat was al eh, 2009 was dat interview. Dat is al een wat ouder interview. Maar wat hij daar zei, dus tegen mijn vrouw en mij, in het Engels inderdaad... met een heel zwaar accent, was inderdaad dat being yourself... Hè, dat, dat idee van altijd maar jezelf zijn... Ja, dat kun je als immigrant niet altijd helemaal 100% vasthouden. Natuurlijk ben je Nederlander, natuurlijk blijf ik altijd Nederlander ook. Maar je moet jezelf wel opnieuw uitvinden. En dat heeft hij, Paul Verhoeven, ook moeten doen... toen hij in zijn zoveel veertig naar Amerika kwam. Toen kon hij niet de gewone... Europeans, Europese regisseur blijven uithangen. Of in mijn woorden... je kan niet met hetzelfde trucje aankomen als dat je in Europa hebt gedaan. Je moet met iets nieuws komen en dat geeft een enorme energie of in het geval van Paul Verhoeven zelfs een soort tweede jeugd... zoals hij dat noemde, en een innovativiteit die heel erg bij Amerika past. En daar zitten ook nadelen aan. Je moet ook een beetje verlogenen wie je eigenlijk ooit was. Je, je, je twijfelt een beetje wie ben ik nou eigenlijk. Ben ik nou Michiel 1 of Michiel 2 in mijn geval? Maar het gaat wel gepaard met een zekere... Ja, je moet een stap nemen. En hmm. daar, dat is he, being yourself is een beetje highly overrated, zeg ik ja. ook. En nog even voor jouw werk als correspondent... is het toch juist ook handig dat je toch ook een beetje aan de zijlijn blijft staan... en juist niet helemaal opgaat uh, en eigenlijk Amerikaan wordt... Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik, ik voel me gelukkig ook nog steeds een beetje kuifje in Amerika. Want, kuifje, want Amerika is natuurlijk nog steeds een land, ook voor een Europeaan... Met, met veel groot speelgoed en een dramatisch verschil tussen rijk en arm... en een soort barok schouwspel van allerlei tegenstellingen. Maar je hebt gelijk, je kunt er niet helemaal in opgaan. Maar dat lukt gelukkig ook niet, want je blijft natuurlijk toch de Europeaan... die in Amerika woont en kritisch en Europees naar Amerika blijft kijken. Dus je houdt een beetje die twee identiteiten vast... Mm. Goed zo, My America vanavond vanaf half negen, dus te zien op Canvas op de VET. Michiel, dankjewel en wel ter rust voor zometeen. Ja, geen dank. Het Tot snel. Is radio 1. Lunch. We gaan beginnen met het mediaforum inderdaad. Dat doen we vandaag met Annette Bierschel, correspondent voor Duitse media in Nederland. En Eshwet El Miluri, hij is KRO-presentator. Hartelijk welkom allebei. Dank u wel. Uh, het land is uh, behoorlijk enthousiast over de successen van Mollema en Dam. Bouw en Lau. In de Tour de France. Nederlandse renners staan 2 en 6 in het algemeen klassement. Uh, er is weer een soort uh, tourkoorts gaande in uh. de lage landen. Uh, Annette, jij bent Duitser. De Duitsers hebben al vijf ritoverwinningen gehaald, hè? Ja, prachtig, hè? Maar ja, het boeit me niet zo veel... En, en in Duitsland zelf? In Duitsland, ja goed, dat is natuurlijk uh, dan wel bijzonder... Dat, uh, dat ze die ritsegers hebben. Maar het wordt ook niet live uitgezonden. En het uh, ligt natuurlijk ook een beetje daaraan... dat Duitsland niet zo absoluut wielerfanaat is als Nederland. Maar wat ik hier nu zie in Nederland... is natuurlijk ook een beetje zo'n uh, mollema-hype. Ja, hm. toch wel, hè? Ja. Volg jij het wielrennen? Is het Tour de Frans nu gaande? <laughs> Vandaag ook? Je hebt er helemaal niks mee. Nee. Tijdrit. <laughs> Tijdrit, wat is dat? <laughs> ik hoor ze telkens op televisie praten over een uh, zegenoverwinning. of nou, Hoe heet dat nou? Zo'n uh, overwinning ja, of zoiets. Bijvoorbeeld. Dat uh, klinkt echt Chinees voor mij. Ik weet niet waar ze het over hebben. Nee, je hebt helemaal niks met het wielrennen. Nee, ik vind het ook geen uh, sport, leuke sport om naar te kijken. Ik vind het namelijk, er gebeurt wel te weinig. Je kijkt een uur lang naar een paar mannen die, uh, die even snel fietsen als een uur geleden. En uh, telkens maar 30 centimeter uh, opschuiven, ten opzichte van elkaar. Ik vind het echt, uh, ik begrijp de hype eigenlijk helemaal niet. Nou, wat ik, wat ik moet wel toegeven, ik had natuurlijk absoluut geen idee... hoe mijn vader vrij fanatiek uh, naar de tour kijkt altijd. Maar, uh, nou, nu woon ik dus 17 jaar in Nederland en dan... Uh, uh, Ken ik dus ook veel wielerfanaten, die daar echt, uh, inclusief mijn zoon, die daar echt alles ziet. En dan kom je daar op een gegeven moment in. Hè? Als je dan meer dingen ja, maar... ervaart en dingen ook leest, hè, dan Bert Wagendorp, die kan ook prachtig over schrijven. En dan, als je dan iets leest, dan krijgt dat een zekere fascinatie. En ik moet ja, toegeven, zelfs een zo'n zekere vorm van poëzie. Dat... dat zijn allemaal hele mooie woorden. En ik wil het ook heel graag begrijpen, <lacht> maar het lukt me gewoon niet. Al duest nooit ik... van gehoord? Nee, ik, ik kijk, voetbal... Dat is een mooie sport om naar te kijken. Want er gebeurt telkens wat anders en je begrijpt de strategie... En met wielrennen zul je ongetwijfeld ook een strategie hebben. Maar je kijkt toch wel regelmatig telkens naar hetzelfde. Zou het helpen als iemand die er een beetje kijkt op heeft... naast jou gaat zitten en het een beetje uitlegt? Of zo? Zou man, het wel interessant worden? Dan, denk dan, zou, dan zou ik zeg maar de, het, hetgeen wat er spannend en spectaculair in is... zou ik moeten gaan voelen. Ja. En dat, dat lijkt me heel lastig. Want ah, misschien kan de... jij het me vertellen. Wat, wat ah, is er ja, nou zo leuk ah, aan nee, wielrennen kijken? Ja, maar Dan gaan we een keer samen kijken en dan leg ik dat uit. Want precies wat jij FS. over voetballen vertelt, dat is, is met het wielrennen ook. Daar, daar speelt van alles. Eh, alles wat je ziet. En alle, trucjes die er zijn. En, en, ik uh, heb wel eens een kwartier lang gekeken, maar dan zie je toch een heleboel mannen, die zie je heel hard fietsen. Ja. En uh, tien minuten later kijk je weer... en dan zijn ze nog steeds ja. heel hard aan het fietsen. Maar ja, voetbal is en Inmiddels ook... is een ritje open, zie je wat zweet. En, uh, ja, maar ja. dan is het ook de tactiek. Dus ik kijk natuurlijk ook niet, maar, zo, maar dan, dan soms laat ik me echt meeslepen... door ja, de commentatoren, die het... dat vind ik fantastisch ja. hoe ze dat ja. dan doen. En inderdaad ook mijn zoon en uh, andere vrienden... die dan vertellen, oh, moet je kijken, nu de tactiek. En wie gaat nu op kop? En dan... Nou ja, dan we gaan een keer met drieën kijken. Misschien is dat, dat is leuk. Dat leuk ja? En na nou helemaal na alle dopingschandalen kan ik het al helemaal niet meer serieus nemen. Ja, maar ja, goed, dat is in de atletiek ook. En zelfs in het voetbal is het. Ik zal je zal je nog een keer bijpraten daarover. We gaan zo meteen doorpraten over andere zaken. Bijvoorbeeld de nieuwe programmering van de NPO. We hebben Gerard Timmer het net te worden uitleggen. Doen we na het nieuws? Dit is Radio 1. Het nos Journaal Jan van der Putten. In Duitsland, Zwitserland en Nederland is de politie bezig met een grote actie tegen een extreem rechts netwerk. De verdachten zouden bomaanslagen hebben gepland om het politieke systeem in Duitsland te ondermijnen. Ook in de regio Den Haag is een huis doorzocht. De Nederlandse crimineel Minka is in Libanon veroordeeld tot acht jaar cel... en een boete van omgerekend 50.000 euro. Voor de smokkel van tientallen kilo's cocaïne, melden Libanese media. Er was levenslange dwangarbeid tegen K geëist. En hij zat in Libanon omdat hij een relatie had met de dochter van een rijke zakenman. In delen van Nederland mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit sloten, beken en plassen. Sinds vandaag geldt het verbod in het gebied van Waterschap De Dommel. En morgen mag er ook niet meer gesproeid worden in het gebied van Waterschap A en Maas. En vorige week stelde het Limburgse Schap Pelen-Maasvallei al een sproeiverbod in. En een groot Duits containerschip dobbert al dagen stuurloos rond in de Indische Oceaan. Ter hoogte van het eiland Mauritius. Aan boord van de Hansa Brandenburg zou brand zijn uitgebroken na een explosie. Een passerend Duits vrachtschip heeft de bemanning naar Mauritius gebracht. En het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Annette Bissel en Eshwet El-Milouri. Um, we hebben net aan tafel Gerard Timmer gehad. Hij vertelde hoe de drie publieke zenders zich vanaf 1 januari gaan profileren. Nederland 1 wordt dus actueel. Ja. Nederland 2 richt zich op onderzoeksjournalistiek. En 3 is voor jongeren en innovatie. Is dat nuttig, die profielen, Eshwet, vind jij? Uh, ja, het is uh, denk ik wel uh, ja, duidelijk. Je, je creëert daarmee een doelgroep. En als je die, als je die uh, profielen ook nog eens uh, uh, in de praktijk brengt... door middel van de formats die je uitzendt... Dan, uh, dan krijg je geen overlappingen van doelgroepen. En ik denk dat dat wel heel gunstig is. Maar jij bent ook bijvoorbeeld niet tegen dat die wereldrijd door... van drie naar één is gegaan, hè? Nee, ik ben daar niet tegen. Sterker nog, ik vind dat je daarmee zeg maar, het publiek wat bij, die, uh, bij dat programma hoort... Dat, dat, dat, dat, dat zit bij die zender waar ze nu naartoe gaan. En uh, wat je met uh, Nederland 3 natuurlijk had... is dat uh, er een heleboel uh, uh, mensen op Nederland 3 uh, inschakelden, die normaal gesproken niet naar Nederland 3 kijken. En dan krijg je dus in één keer 1 miljoen kijkers op Nederland 3... En uh, die mensen die dus alleen voor de wereld draait door kijken... die gaan na half negen weer terug naar Nederland één of twee. Dus de zender heeft eigenlijk ook niks aan nee. als lokketje. En dan zie je ook heel vaak dat, dat, dat dus na de wereld draait door... Is, is, is, ben je al goed als je 500.000 scoort. En dan lijkt het dus alsof die andere programma's het veel minder goed doen. En alsof er een dip in de programmering ontstaat na de wereld draait door. Maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon... Puur zo dat dus mensen gaan kijken... die normaal gesproken niet naar Nederland 3 kijken. En dat is dus die overlapping van doelgroepen waar ik het over had. En door dus heel duidelijk die profileringen op te stellen... haal je dus de kijkers die bij de zender horen bij de zender... Ja. en krijg je dus niet van die hele rare dingen in de kijkcijfers... waardoor bepaalde programma's dus sneuvelen... omdat ze, omdat ze instorten naar de wereld draait door... Ze storten helemaal niet in. Ze halen ja. gewoon het aantal kijkers wat realistisch is en wat ze zouden moeten halen. Hmm. Nou ben jij een jonge tv-maker. Uh, dus je zou, laten zeggen, ik, ik positioneer jou dan maar even voor het gemak op Nederland uh, 3. Ja. Uh, heb jij het gevoel dat, dat, dat daar dan ook genoeg ruimte voor is? Als je daar eens een, een goed nieuw plan hebt uh, of een leuk idee hebt, dat dat ook uitgevoerd kan worden daar? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk, uh, het, het is natuurlijk heel lastig. Heel vaak, in de meeste gevallen. En ten eerste heb je gewoon te maken met je omroep. Je moet uh, binnen de omroep. Moet je uh, de kans krijgen om een uh, nieuw formaat te gaan presenteren. En dan gaat de omroep vervolgens naar de zender. En dat, uh, de verhalen die ik hoor. daar kan ik nu op uh, vanaf gaan. Uh, de, de verhalen die ik hoor. Het, het, het kan wel eens heel moeilijk zijn. om een uh, nieuw. Info, innovatief. nieuw. Uh, experimenteel programma uh, te plaatsen. Het gaat niet altijd even makkelijk. Maar als Nederland dus of Gerard Timmer. Nu, dat nu dus als een van de speerpunten. Uh, uh, presenteert, dan uh, hoop ik dat dat in, het, in de toekomst uh, wat makkelijker zal zijn. Dus dan worden. moet ze niet gelijk kijken naar de kijkcijfers... maar gewoon kijken van hey, dit is een leuk programma... en uh, ook al hebben we daar wat minder kijkers, we geven het een kans. Ja, precies, wat want dat is, dat, dat is natuurlijk toch ook wat de publieke omroep ja. ooit uh, uh, voor bedoeld was. Ja, en, en daarnaast denk ik dat nog heel even snel op de wereld draait door. Kijk, Nederland, de wereld draait door vertrekt. Heel veel mensen vinden dat uh, jammer voor Nederland 3. Ik zie dat juist als iets positiefs. Ik denk dat het heel veel jonge programmamakers, zoals je mij net noemde, kansen biedt. Mm. Want het was wel een horizontaal tijdslot. Elke dag, half acht, de wereld draait door, een uur lang... Je kan nooit iets anders plaatsen. Ja. En nu, ja. nu ja, er komt de soap tussen half acht en acht. Maar wat er tussen uh, acht uur en half negen komt. Ja, dat dat, dat, dat kan open. van alles zijn. Ja. Dat kan innovatief zijn. Maar ja. uh, die profilering. Uh, herken jij dat? Kijk, kijk jij zo tv als je zo. Avonds... Nee, totaal niet. Ik vind het ook uh, eigenlijk nog steeds verwarrend. Um, uh, wat is waar? Uh, het is al beter dan toen ik kwam naar Nederland. Daar konden zelf de soort van programma's, die konden na een pauze verhuizen. Het Studio Studiospot was zat, bijvoorbeeld. Dat je op een gegeven moment niet meer wist, waar, waar zit het nu eigenlijk? Ik moet nog steeds kijken, waar zit het? Maar wat vind je verwarrend? Dat is geen duidelijke profilering. En kijk, het nieuws, als je zegt: Nou, we willen uh, één als nieuwszender hebben, nou, dan uh, hoort er de wereld rijdt door niet. Dat is geen nieuwsprogramma. Um, uh, als je zegt: Drie voor jongeren, dat, ik, ik hou er sowieso niet van dat je zo'n doelgroepen-tv maakt. Dat is net als in de krant als je zegt: Nou, je hebt een vrouwenpagina, zijn dan de andere pagina's niet voor vrouwen. Dus, um, uh, uh, nou ja, in, in principe. Uh, zou je zeggen, nou, wij hebben heel duidelijk dat het voor de kijker... als ik echt hier nieuws wil hebben, grote gebeurtenissen... dan moet ik bij één zijn, ja. bijvoorbeeld. Fantastisch, heel goed. Um, maar ik vind het... Um, ik weet niet of het echt goed uitpakt... want en, dan zouden heel stevige profielen moeten zijn. Maar, nou ja, goed, dat gaan ze dus nog meer aanscherpen, begrijp ik. De, de, de, de programma's die hij noemt, hè, de, door de bezuinigingen... moeten de keuzes worden gemaakt. Zie je dat? Meer drama dus, meer onderzoeksjournalistiek. Ja, nou dat vind ik. Meer aangekochte programma's. Dat vind ik, vind ik wel grappig. Want, want nee. dat zijn bij uitstek programma's die, die heel veel geld kosten. Onderzoeksjournalistiek. Nou ja, ik ben een grote fan van, van Argos. En, en als dat nu echt uitgebreid is. En daar kan zich absoluut ook publieke omroep mee profileren. Uh, maar het is. Het is duur, Datzelfde geldt voor oh, drama. Ja. Een Nederlands drama, ja, hele mooie series die we ook hadden in het verleden. Oud geld, weet ik nog van vroeger. Pleidooi, um, overspel was er. Uh, nou, dat is, is schitterend, daar is ook een groot behoefte aan. Maar het is ook duur, dus uh, nou, wat als ze die keuze maken, vind ik goed, ja. Wat vind jij daarvan? Van, van het feit dat ze zich uh, nou, meer ze gaan, gaan richten ja, op... Ja, meer uh, keuzes, minder amusement uh, wordt dan gezegd. Maar ja, goed, als je dan een aantal titels noemt, die, die blijven wel gewoon terugkomen. Wat je toch echt duidelijk amusement kan noemen. Zoals? Nou ja, wat ik zei, dat Holland bakt, uh, muziekfeest uh, op het plein. Uh, uh, Boerzoekvrouwen in zekere zin. Is toch een beetje nou, meer amusement nou, nou, nou, dan... Uh, nou, nou, nee. me, Blijf een boerzoekvrouw ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, af, hè? Blijf een boerzoekvrouw af? Nee, maar dat is toch meer amusement dan actualiteit, nou, laten we het zo zeggen ja Kijk, dat zijn, dat zijn vormen van amusement die alleen bij, de wereld, alleen bij de publieke omroep kunnen. En ik denk dat we dat soort programma's met, met zo'n identiteit wel moeten beschermen, denk ik. Nou, dat is nu echt bij uitstek geen programma wat alleen bij de publieke omroep kan. Boer zoekt vrouw naar, nou, daar zou elke eh, commerciële omroep met, met absoluut met open armen moeten ontvangen. Nou, op dit, zoals de is begonnen, met de lengte en de tijd nemen voor de verhalen. En dat is uh, uh, dat was met name in het begin niet vlot genoeg voor de, mm. voor de commerciële. En de publieke omroep heeft dat destijds aangedurfd en is daar groot ah, mee geworden. Maar merk jij echt en... dat, dat in de programmering hij heeft niet alle programma's genoemd natuurlijk. Maar de bedoeling is inderdaad minder amusement, minder uh, ja, vertier en toch wat meer inhoud. Uh, maar merk je dat, hoor je dat terug? Dat, uh, dat, wat, kijk, dat was natuurlijk voor mij wel een vrij bekend verhaal. Ik heb het al in de wandelgangen gehoord. Dat journalistiek, uh, journalistiek een prominentere plek gaat krijgen. En uh, ja, hoe, dat, hoe dat uiteindelijk in de praktijk... Uh, dat, dat is natuurlijk nou, het spannendste. Documentaires een, een meer plek op primetime. Er was altijd mooi. de klacht van dat het ja, veel te veel ja, uh, te laat was. Dat vind ik mooi, eigenlijk. want er zijn echt... Er uh, is ook een hele grote uh, en lange traditie... In, juist in Nederland voor hele goede documentaires. En ik vind dat... Um, daar zou veel meer kijk, we hebben ook een festival. En, en, dan, uh, Itva, en dan denk ik, ja, je, je zou het eigenlijk ook de plek moeten zijn op televisie. En Nederland, ja, ik vind ook dat de publieke omroep... juist ook met name naar, naar buiten, naar de politiek toe... en uh, naar ja, kritische uh, burgers toe duidelijk moet maken... waarom zijn we hier eigenlijk? Omdat juist wij juist de plek daarvoor geven. En dat ja. vind ik fantastisch, ja. Laten we het hebben over digitale dronkenschappen. Heel kort even. Drankenfabrikant Diageo, denk ik? Of Di Di ja. Diageo. Diageo? Ja. Echt waar? Ja. Heet het zo, wat goed. Uh, begin een campagne om de digitale katen tegen te gaan. 40% van de 18 tot 24-jarigen... heeft wel eens moeten vragen om een foto... waarop ze dronken te zien zijn van een sociaal medium af te halen. 65% van die jongeren geeft toe vrienden en collega's te beoordelen... op grond van foto's en filmpjes die online staan. Uh, uh, uh, wat vind je hiervan? Ik uh, vind het... Uh, dat, dat, natuurlijk is het bovenal een, een actie... waarmee zo'n drankproducent uh, sympathie probeert op te wekken... en daarmee uh, beter probeert te zijn dan de anderen. Maar ik vind het eigenlijk wel... een heel een goed initiatief, vooral als je kijkt naar uh, uh, hoe het tegenwoordig gaat met social media en iedereen heeft een iPhone met een camera ik ken, ik ken echt wel verhalen van mensen die daarmee op hun bek zijn gegaan hoor. Dat, dat, dat, je hebt tegenwoordig op Facebook oh, dat taggen ik Jaspers. nee die niet Jurgen van den Berg. Nee, je kan elkaar taggen tegenwoordig ja. natuurlijk. Dus dan, heb je, dus dan gebeurt het ook wel eens dat je. Ik heb ook wel eens op een foto gestaan. en stond het de volgende dag oud en nieuw. Had ik gezegd dat ik ergens anders was. Ja. En dan kreeg ik een smsje. Oh, was je wel op dat feestje? Weet je wel? Dus social media, het is tegenwoordig heel gevaarlijk. En ja. ik denk dat, dat zo'n drankproducent jonge mensen die zich daar niet van bewust zijn. wel uh, bewust maakt van het feit dat ze op moeten passen met op de foto gaan. Ja, of dat of totaal, moet je gewoon op de, billen, op, ik op vind de blaren dat zitten? Absoluut belachelijk. Ik bedoel, afgezien daarvan dat het... Puur PR okay. is. Dus ik bedoel, de naam van dan het bedrijf mee. hebben jullie al twee keer of drie keer genoemd. Nou, daar zijn ze reuze blij mee. Dus dat is namelijk gratis reclame. Uh, maar wat verder is, ja kijk, als je dat doet... Als je, als je dat nog steeds niet weet en je bent 18... nou ja, dan heb je eigen schuld. Als, als je, je wat niet doet en wat niet weet. Als je nog steeds niet weet dat een foto, <laughs> dat je dronken bent... Dat, dat, dat een foto kan worden gemaakt en overal op het internet via Twitter en Facebook staat... Maar dan mag je nooit meer dronken zijn maar bijna, het is, want het, het, andere is, mensen kunnen het, het ook doen. Het is awareness... Ja, maar dan, dat het weet is... je toch langzamerhand. En je nee, bent volwassen. Niet, niet, iedereen even, niet iedereen is toch op dezelfde manier opgevoed, maar opgevoed moet... zoals u en zoals een Maar waarom zoals een ander. Moet, je, moet ik dan continu is... opgevoed worden als ik 18 ben op een gegeven moment? heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. En dan moet je dat ja, maar, maar doen. Som, sommige jongeren krijgen dat niet van huis uit mee. En die zien toevallig wel dit YouTube filmpje. En daar dat kan dus, dus aan bijdragen dat ze zich bewust worden van welke gevolgen het kan hebben. Zit u nou helemaal nou... niet in wat, wat, wat de positieve... Nee, uh, nee, nee, nee, totaal niet. Is, maar want dat is puur heb... omdat u zeg maar kritisch bent vanwege het sluikreclameachtige ge gehalte wat u bedoelt. Nee, maar als nee. u heel goed nagedenkt over de nee, tijd wat het bij want kan, want kan Ik, dragen, ik word de... een beetje gek van al die campagnes die hier zijn... dat ik weer, weer, weer moet worden opgevoed in, in dit land. Maar u kijkt alleen naar uzelf. Mag Klink... ik maar even mijn mening ja, mag... geven? Ja, en, en uh, mijn mening is de volgende dat ik denk dat je kinderen, jongeren, dat je daar inderdaad iets moet doen. En daar gebeurt ontzettend veel met awareness, zoals het mooi Nederlands heet, op Engels, scholen. Engels op scholen natuurlijk, en, uh, uh, en, en in de media, en thuis. En overal gebeurt er iets, en dat is ook nuttig en goed. Uh, maar als uh, je 18 bent, dan, en moet dan je... En dan op een gegeven moment stopt het daarmee. En dan moet je op een gegeven moment, heb je dan uh, je eigen verantwoordelijkheid... dat je dus weet wat je plaatst uh, op, op internet... dat dat inderdaad ja. iedereen kan zien. Maar soms uh, wordt, het, wordt het niet maar... door jezelf geplaatst... maar zo, sta je op een feestje uh, op de tafel te dansen... Ja. Uh, of hang je aan de kroonluchters en dan gaat iemand anders dat erop zitten. Ja, en dat, maar dan heb je dus een probleem... En dat is dus iets anders. Want ja. daar gaat het niet meer om. Wees je bewust wat kan gebeuren. Ja. Dus drink. Dat het, zou betekenen: drink het, het, het niet. Het klinkt alsof u, heel, alsof u heel ver afstaat van de huidige uh, social media cultuur. en hoe daarmee, uh, jongeren daarmee en omgaan omdat u, u beseft zich volgens mij niet heel goed hoe, hoeveel impact het kan hebben... en hoe snel het allemaal kan gaan. Natuurlijk kan ik... en, en, en, en daarom, u wat heeft wat het over ik over awareness. Zeg, maar... Niet ieder kind krijgt dat van huis uit mee. Okay. En sommige en en kinderen hebben is, dit juist nodig. We hebben hier nog een ander probleem. Als iemand anders een foto neemt van mij... hoe ik dronken op een tafel staat... Zijn tafel, die er trouwens tussen twee haakjes? Nou, uh, Jurgen, die laat ik je in een geheim plaats. Ik je, je, je de foto zien. Maar... Um, uh, als die daar zijn, dan heb je een totaal ander probleem. Want uh, dan moet je namelijk uh, anders... als je dan zegt, wees bewust wat daarmee kan gebeuren... Uh, dan zou het betekenen dat ik dus niet meer... Uh, überhaupt niet meer drink. Dat zou dan voor die drankproducent weer niet goed zijn. En niet meer op tafel zitten dan. Maar dan moet je dus op een gegeven moment... moet je dus... Uh, uh, ja, wat, wat zijn er? Zijn er dan ergens strafrechtelijke regels die daar moeten komen? Als iemand dus mijn foto misbruikt ja, ja. En, en, en plaatst en iedereen kan het zien? Een, een, beetje, Dat weet een, ik niet. een beetje awareness is nooit verkeerd. Nee, Kijk daarom. maar wat allemaal mensen op Twitter gooien en zo. Uh, nog even het laatste onderwerp. Dat is die, uh, die serie over Hoge Wij uh, uh, in, uh, in Weesp. Een, een soort van dorp hè, waar, waar gedimenteerden bij elkaar uh, leven. CNN is daar nu de hele week. Doe net alsof zij de enige zijn die daar binnenkomen. Maar jij bent ook wel eens geweest? Alsof... Ja, ik ben ook geweest. Volgens mij drie jaar geleden of, uh, ben ik er geweest. Trouwens ook niet als eerste buitenlandse correspondent. En uh, uh, dat is heel bijzonder, inderdaad, ja. Laten we even een klein stukje luisteren. Een medisch verslaggever van CNN voert een paar gesprekken met bewoners met dementie. Hij vraagt onder meer naar hun leeftijd en uh, spreekt uh, met een dame die vertelt dat ze nog een baan heeft. As time goes by, the grasp on reality fades for residents like Jo Verhof. So you you you say you have a job? Yes. What do you do? Oh ik heb een baan maar. I, uh, I, I don't niet. <laughs> Tomorrow, I know it. When wow, I have know. to go to it. En Sjoerd, wat vind van ervan, Dat ze dit uh, doen? Nou ja, ik, ik, heb, ik heb dit filmpje gezien. Ik heb auto's gezien. dat hij uh, naar haar leeftijd vraagt. Ik vind dat de instelling hier niet aan mee had moeten werken. Ik vind... Uh, het bijna respectloos naar die andere toe. Hoe hij dus... Hij weet dat ze geen antwoord kan geven. En dan gaat hij een paar vragen stellen om dat dus te creëren. Zo'n situatie waarin die vrouw mm. zegt dat ze het niet weet. Dat gaat over dat het de, respectloos. Dat gaat over dit ene fragment. Maar verder ze besteden een, aandacht, een week lang aandacht aan, aan dit centrum. Ook als een voorbeeld. Ik begrijp ook dat ze daar allemaal aanvragen uit de hele wereld nu krijgen. We willen toch eens kijken hoe dat, hoe dat daar bij jullie toe gaat. Nou, als ik overal naar het naar item kijk... en ik hoor dus ook de vergelijkingen met andere landen... dan ben ik wel... Trots dat we dat in Nederland hebben en op een niveau, uh, op een manier uh, waarop het op geen enkele plek in de wereld te vinden is. Hij had vergeleken op een gegeven moment met Amerika heb je uh, anonymous buildings, large anonymous buildings... Uh, waar mensen worden opgevangen en eigenlijk geen kant op kunnen. En ook nog eens 80.000 dollar per jaar betalen. Het als, een, als een gevangenis meer eigenlijk. Ja, precies. En dan ook nog 80.000 dollar per jaar betalen. Dan ben ik wel trots uh, dat we dit in Nederland hebben. Ja. Het uh, CNN-reporter is erg positief. Hè? Als, je, als je het allemaal een beetje volgt. Uh, en prominent is de vraag of, dat ook, uh, of, of het ook buiten Nederland kan. Uh, nou ja, jij bent er ook geweest. Uh, ze zijn best streng hè, met het toelaten van wie er dan in mag en wie niet. Het moet geen zin zijn. Uh, je bedoelt van journalisten? Wie ze, ja, ja, vanuit die instelling zelf bedoel ik. Ja, eigenlijk. dat is ook begrijpelijk. Als je dan een keer geweest bent, dan is het echt een, een beschermde omgeving. Maar, maar het uh, gaat natuurlijk ook om privacy altijd. En uh, ja. het is een beschermde, het is rust. Uh, en dan, uh, uh, dan kun je niet zomaar houden dus van... Nou, zeker aan die camerateams uh, daar rond sturen. En wat, wat bij mij ook nog was, ze hebben trouwens echt schitterend gedaan. Want daar is dus een, een, een hele dag is een uh, mevrouw dus met mij daar rond. Gelopen en iedereen heeft zich uh, ruim de tijd genomen. En nog gezegd, oh, met die moet je, uh, meneer moet je maar spreken. Uh, die, die heeft een leuk verhaal. En dan ga je hier nog even kijken. En jij moet ook ergens lang zitten en even een beetje meekrijgen. Dat is, dat, dat is ook een impact voor zo'n uh, zo instelling. Ja. Hij komt trouwens ook uit andere landen. Dat wist ik toen ook. Uh, echt heel veel aanvragen van andere zorginstellingen. En van overheden en, en, en gemeentes die zeggen, wij willen dat ook. En hoe doen jullie dat? Ja. En... En, en dan op die manier is het, voelen ze zelf ook dat ze een, een zekere vorm van opdracht hebben. Omdat ze zeggen: nou, eigenlijk zou dat een beste manier mo mogen, ja. moeten zijn. En jij ]uit. zegt: het moet geen kermis worden. Het moet geen kermis nee, worden. Nee, dat kan niet. En, maar zij doen hun best echt dat, dat te voorkomen. En um, vond ik tenminste. En ja, dat is dan schipperen. Want, want ze zeggen juist: het, het is eigenlijk zo. Uh, uh, zo'n mooi model, en ook trouwens niet duurder dan, dan, dan andere uh, uh, zorg... voor, voor alzheimer patiënten, uh, dat ze eigenlijk willen dat het overal kan. Maar goed, ik, ik geef je inderdaad gelijk wat, wat, wat je zegt. Je, je moet altijd opletten ja. dat, je, dat, je, dat het niet zo aapjes kijken is... en dat je niet zulke vragen stelt... Ja. Te zien uh, op, op te Season, ja. deze hele week uh, in Nederland zijn ze. Uh, gaan we een keer uh, samen wielrennen kijken. Als jij dat nu met mij afspreekt. <laughs> gaan we zo meteen naar de uitzending. Gaan we dat even afspreken. Goed zo. Ga ik je het laten. Kom je een keer bij Radio Tour de Frans langs. Ik ben benieuwd. Ik weet niet dat het veel op gaat leveren. <laughs> ja, dat is geen goede grondhouding. Gewoon openstaan voor alles. Dankjewel. Jij ja, ook. Lunch. Eshwed, hey, Elmi, Ludi en Annette Beerschel waren dat in ons mediaforum. We gaan Snel door naar Stefan Houtkamp. Hij is 40 jaar en komt uit Ede. Hartelijk welkom. Kom eens dichter bij de microfoon, ja. Stefan. Um, want we gaan met jou de nationale nieuwsbus spelen. Hoogste score is 80 punten. En um, nou, we gaan ja. gewoon kijken. Je werkt bij een bank ook hè? Ja. Veel ja. bankmensen hebben we trouwens de laatste ja, tijd. Ja, vorige week een ambtenaar, hoorde ik. Ja. Ik ben bij die ene bank waar geen, oh, ben, geen ambtenaar je bent nog geen ambtenaar. Niet dat wij jou betalen, zeg maar. Precies. Uh, we gaan kijken hoeveel je komt, Stefan. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Komt... Opereren pas als het moet. Niet die MRI-scan maken als het niet nodig is. Niet twee keer een foto als één keer voldoet. De Nationale Nieuwsquiz. Dan besparen we geld... En dan is de zorg dus goedkoper uit. Een van de afspraken in het nieuwe akkoord is dat de huisarts... een flink aantal taken van de ziekenhuizen gaat overnemen. Meer patiënten is meer werk, is meer personeel. En dat is uh, uh, meer kosten. De minister wil nu rust in de zorg. Uh, iedereen weet nu waar hij aan toe is. En wat haar betreft wordt er niet nog eens extra bezuinigd. Minister Schippers heeft met de gezondheidssector afspraken gemaakt... die een bezuiniging opleveren. 1 miljard euro maar liefst. Hier is vraag 1. Minister Plastek heeft bepaald dat iedereen binnen de overheid... en semi-overheidssector zich aan de balken en de norm moet houden. In het zorgakkoord van minister Schippers is afgesproken... dat er een uitzendingszondering komt voor één beroepsgroep. Wie mogen er nog wel meer verdienen dan die balken en de norm? Dat zijn de medische specialisten. Dat is goed. Vraag 2. Om nu de rust in de sector terug te brengen... heeft minister Schippers toegezegd... dat er gedurende de looptijd van dit akkoord niet verder wordt bezuinigd. Tot wanneer loopt dit akkoord? Tot... Eh... 2018. Het is 2017. In totaal snijdt het kabinet de komende jaren ruim 8 miljard euro in de zorg. Met het nieuwste akkoord levert Schippers een substantiële bijdrage... aan het bezuinigingspakket van 6 miljard euro... dat het kabinet deze zomer voor elkaar moet krijgen. Vraag 3. Kop uit de krant. Die lees ik voor. Klein beetje ingedut. Dat is de kop. Gaat dit over 1 de 917 uitgevallen lopers die te vermoeid raakten door het vochttekort, twee Edward Snowden die asiel aanvraagt in Rusland en noodgedwongen zijn lekactiviteiten moet staken, of drie Laurens Stendam die gisteren in de tour eventjes niet opletten en een minuut verloren op de concurrentie. Dat is Laurens ten Dam. Klein beetje ingedut. Kop uit de Telegraaf inderdaad, hij had de etappe van gisteren onderschat. Er werd aanvankelijk niet hard gereden. Toen dat wel gebeurde, zat Tendam niet mee. En hij zakte daarmee in het algemeen klassement van plaats 5 naar plaats 6. Vraag 4, Tendam zakte dus één plaatsje. Met welke renner wisselde hij van plek in het algemeen klassement? Quintana. Is dat een gok? Ja. Dat is goed gegokt. 23-jarige Colombiaan staat nu op 5. Vraag 5. Ook nu een geluidsfragment. Wie is dit? Iedere cent die in onze zak zou branden. omdat we daar kil geweest zouden zijn. of bureaucratisch. komt hier terug te betalen. En dan hoort de rente daar gewoon bij. Dat is burgemeester Van de Laan van Amsterdam. Hij is goed. Hij zei gisteren in het KRO-programma Oog in Oog. met Sven Kokkerman. Die hoorden we er ook even doorheen. zei hij dit? Vraag 6. Amsterdamse Joden werden na de Tweede Wereldoorlog opgedragen. om alsnog. De achterstallige kosten te betalen voor de jaren dat ze ondergedoken zaten of gevangen werden gehouden. De kosten, waarvan wil Van der Laan nu met rente terugbetalen aan deze mensen? Erfpacht. En dat is goed. Laatste vraag, nog vier punten te verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel, wie wordt hier bedoeld? Dus geen onderwerp, maar een persoon. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Het begon voor mij in het kasteel. 3. Ik dicht het gat op de begroting van mijn eerste werkgever. Stop. Edith Schippers. Edith Schippers, zegt hij. De volgende aanwijzing was: op de luchthaven in Rome stonden honderden tyvozy mij op te wachten. Dat was niet voor Krijg Edith Schippers. Een dat is hem inderdaad. Ik vertrek van PSV naar AS Roma. Dat was de laatste aanwijzing geweest. Hij maakte dus zijn debuut bij Sparta. Uh, die club speelt natuurlijk op het kasteel. En door die megatransfer, 17 miljoen euro... heeft Sparta, de eerste club van Strootman... recht op 4% van de transfersom als opleidingsvergoeding. En dat kunnen ze daar goed gebruiken in Rotterdam. We komen uh, op 5. Dat betekent dat er in ieder geval 16 goed moeten zijn... om gelijk te komen met de 80 die nu op het bord staan.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 Maar dat wordt vanaf september dus weer 1040. De VO-raad is het niet met deze norm eens... omdat de wet te snel doorgevoerd is... en scholen niet voldoende geld krijgen om aan de eisen te voldoen. En de VO-raad boycott daarom de nieuwe wetgeving. Wat vindt u? Het is terecht dat middelbare scholen de 1040-uren norm gaan boycotten. Werd u het eens of oneens met die stelling? SMS-dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje standpunt. Stefan Hout. 40 jaar uit Ede, is de kandidaat van vandaag in de quiz. Als gezegd, 5 in deel 1, dat betekent dat er in ieder geval 16 goed moeten zijn. Dan sta je gelijk met de hoogste score ja. nu, 80. Dus als het lukt om er 17 of 18 van te maken, is het altijd 16, handig. is die 16 halen. Precies. Ik moet de vraag helemaal stellen. Ik zeg het er nog maar een keer bij. Als je er doorheen scheelt, stel ik toch al de vraag af. En dan krijg je ook nog een reprimande van de quizmaster. Kost allemaal tijd. Um, hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Russische band beschuldigt president Poetin in een videoclip van Diefstal? Pussy Riot. Goed, in Amerika is een aanklacht ingediend om afluisterpraktijken... van welke inlichtingendiensten stoppen? NSA. Is goed. Welke zakenman weigert 16 slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak en Iran schadevergoeding te betalen? Van aanraad. Goed. Nederlander Michiel Brummelhuis heeft zich geplaatst voor de finale van wat voor prestigieus toernooi? World Poker Tournament. Dat is goed. Welke snelweg was gisteren uren dicht vanwege een ongeval met een container? A2. Goed. Haagse raadslid van welke partij stapte op na een commissievergadering over het Spuiforum? Van goed, welke voetballer verhuilt Napoli voor Paris Saint-Germain... voor een transferbedrag van 63 miljoen? Cavani. Goed, hoe heet de Amerikaanse zanger die vanwege de Zimmermanzaak... niet langer wil optreden in Florida? Stevie Wonder. Goed, welk land ontdekt op een noord koreaans schip... wapens die verborgen waren onder een lading suiker? Panama. Goed, het kabinet wil met wat voorkomen dat jongeren online alcohol kopen? Uh, elektronische ID-kaart. Een digitaal paspoort, uh, ik reken het goed. Bij welke zorginstelling verdwijnen de komende jaren 500 tot 700 banen? Stichting de Opbouw. Dat is goed. Hoe heet het Dierenpark... waar maandag voor de 25 ste keer een olifantje werd geboren? Dierenpark Emma. Goed. In welk land is een prominente homorechtenactivist... gemarteld en vermoord? Cameroen. Goed. Hoe heet het de oud-toptennister... die haar rentree heeft aangekondigd in het profcircuit? Hingis. Goed. De Verenigde Naties vieren morgen wiens 95 ste verjaardag... met een speciale zitting van de Algemene Vergadering? Nelson Mandela. Goed. Vijf Nederlanders zitten vast in Zwitserland... vanwege illegale ticketverkoop voor welk evenement? Pas. Open Air Festival. De Nederlandse zakenman Marius Ritskus ontkent... welke beroemde Belgische zanger te hebben opgelicht. Ehm... Um, tax? <laughs> nee, hoe kom je daar nou bij? Kokje. <laughs> tax? Die ligt al onder de groene zoden, zelfs. En die was er dat was vooral een Nederlander, van de Outsiders vroeger. Oh, oké. Okay. Ja. Het was uh, Koen Wouters van Clouseau. Oh, oké. Okay. Um, nou, maar dat maakt dus echt wat uit. Want als je hem goed had gehad, dan had je precies 16 gehad. En ja. nu blijf je steken op 15. Ja, ik heb het in de eerste ronde verknald. Ja, ik ben ook op... een PSV-fan, dus ja. Ook dat nog. Uh, nou ja, uh, het is niet anders. Um, dat betekent 75 dus. En uh, dat is niet genoeg voor de eind, uh, winst. Wel de KTB voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, dat is ook mooi. Ja. We gaan gelijk door naar beeld en geluid. Zo. Goed zo. Veel plezier, daar. Goed Dank gespeeld. Goede reis terug naar huis. Dank je wel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.